Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het krijgt tot donderdag de tijd om de spanning rond de krim te verminderen. Anders volgen er gerichte sancties. Daarmee dreigt de Europese Unie. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt in de kazernes. Gebeurt dat niet, dan zal de EU onder meer gesprekken over versoepeling van de visumplicht opschorten. Carnaval in een café in Nijmegen is geëindigd in een schietpartij en ontruiming van de kroeg. Rond 7 uur kreeg de politie een telefoontje dat er bij een ruzie geschoten was in het café aan de Hertogstraat. Er raakte niemand gewond. Wel heeft een cafébezoeker letsel aan zijn been. Dat heeft hij mogelijk opgelopen bij de ruzie. Twee mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Noord-Korea heeft vandaag opnieuw twee korte afstandsraketten afgevuurd. De Verenigde Staten zeggen dat Noord-Korea door de lancering van de raketten de resoluties van de VN-veiligheidsraad hebben geschonden. De raketten kwamen terecht in zee. Het was de tweede lancering deze week.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 Dit is Henny van Petergem, uh, met het programma Het Laatste Uur. En vandaag spreek ik met Annette Katiman. Annette komt uit Hoofddorp. Was je eerder uh, in Zandvoort geweest, uh, Annette? Ik vind het altijd leuk om in Zandvoort uh, lekker op vakantie te zijn. Ja. Ja, ja, ja. Dus je komt lekker voor het strand, ja. midden in de zomer. Ja, precies. Heerlijk, hè? En met de kinderen? Je ja, hebt twee kinderen, hoorde ik, hè? Ja, ik heb twee kinderen. Vera die is twee, meisje. En Rohan die is vier, een jongetje. Leuk, ja, ja, gezellig. Dus dan ga je lekker met ze naar het strand. En uh, ja, dat is heel, heel erg leuk. Ben je hier geboren in Nederland? Nee, ik ben in Paramaribo, Suriname, ben ik geboren. Aha. Ja, ja. En uh, daar ben ik uh, uh, opgegroeid uh, tot mijn achttiende... En uh, vandaar ben ik naar Nederland gekomen om te komen studeren voor fysiotherapie. Oh, je bent fysiotherapeut. Dat is ja. een leuk beroep, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En werk je ook een uh, aantal uren of dagen ja. per week ik werk, daarmee? Ik werk drie dagen. Werk ik in een verpleeghuis in Haarlem. Mm. En voornamelijk met ouderen. En uh, dan heb je ja. mensen met lichamelijke problemen, maar ook mensen met uh, uh, geestelijke, dus dementie. En uh, ja, ik vind het wel heel leuk om uh, met ouderen te werken. Ja, Nou, ja, wat leuk. Wat goed, zeg. En nou, je bent dus opgegroeid in Suriname, begrijp ik. Ja, is het niet een heel groot verschil, Nederland en Suriname, om te wonen? Ja, zeker. Uh, Suriname is, de, de families zijn bij elkaar en je eet samen en het is warm en uh, je leeft niet alleen maar binnen, je gaat heel veel naar buiten en... Ja, het, is, het, is wel, het was echt een hele omschakeling om naar Nederland toe te komen. En ook de mensen, in de winter merk je dat de mensen wat geslotener zijn. En in de zomer dan zijn ze wat vrolijker. En dan, ja, dan dacht ik van, nou, het lijkt wel alsof ze schizofreed zijn. De ja. Nederlanders zijn wel Die zijn we wel echt anders. En uh, dan in de winter, weet je, dan zoek je mensen op. En dan is het van, uh, ja nee, ik ga direct naar huis. En uh, dan krijg je geen contact. En tegen de tijd, want ik kwam in de winter. En tegen de tijd dat je dan al een beetje gewend bent. En dan, uh, ze, oh, ja. uh, dan en dan zeggen ze oh ja, dan wordt het zomer. En dan zeggen ze ja, kom, we gaan het afspreken. En dan denk ik van, ja, nou ja. Uh, en dus in de winter wou je niet eens. Dus uh, het was wel heel moeilijk om, uh, ja, om daar een plekje in te vinden. Hmm. Ja, en ik, uh, we woonden eerst alleen in Gouda, in een, ap in een appartementje. En dan, uh, weet je, je kent de buren niet, je hebt geen familie daar. Dus uh, dan is het wel heel alleen. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat was wel een moeilijke tijd misschien dan in Gouda. Of, ja. of Hoe heb je dat beleefd? Want daar deed je je studie ook. Nee, ik deed mijn studie in Utrecht, dus ik reisde oh ja. steeds naar Utrecht, uh, een uurtje reizen. En uh, ik kon in Utrecht nog geen kamer vinden. Maar uh, ja, ik, uh, ik voelde me wel heel alleen en eenzaam mm. ja, in die periode. Ja, ik ja, miste mijn familie en mijn vriend had ik daar in Suriname achtergelaten. Dus uh, dat vond ik wel, uh, ja, eens even wennen. Ja, nou, je hebt er wel veel voor opgegeven dan om hier, uh, om hier te, te gaan, gaan studeren te voor de fysiotherapie. Ja, ja. Dat is toch bijzonder. En uiteindelijk ben je in Haarlem beland, hoe ben je, of hoofdorp, hoe ben je hier gekomen? Um, voor mijn werk ben ik verhuisd naar Haarlem. En uh, toen de kinderen wat, uh, toen uh, ik uh, zwanger was van de tweede, toen was het appartement in Haarlem te klein. En toen ben ik verhuisd huis naar Hoofddorp. Hebben we daar een huis gekocht. En uh, mm. dan heb je gewoon een uh, betaalbaar huis. Dus uh, was het ook gewoon makkelijk om uh, uh, groter te gaan wonen. Ja, ja, ja dat is fijn. Ja, ja, ja. Dat hoor je wel vaker, hè? Heel veel ja. mensen die heel graag in Haarlem willen wonen of blijven wonen, die gaan toch met het gezin naar Hoofddorp, hè? Ja, klopt. Ja, en ja, hoe is dat gegaan in je jeugd? Uh, want je hebt toch heel veel jaren natuurlijk in Suriname gewoond. Hoe heb je je jeugd beleefd daar? Um, heel veilig. En uh, mijn vader, die uh, zorgde wel, hij heeft heel laat kinderen gehad. Maar hij was wel eerder was hij getrouwd. Dus uh, dit was het uh, tweede, tweede leg, noemen ze dat. Mm. Hij uh, was al wat ouder, waardoor hij ook niet meer uit hoefde te gaan. Dus hij was altijd thuis. En uh, ja, hij zorgde voor de rust en de vrede in huis. Oh, dat is fijn, Ja, ja, ja. ja. En mijn moeder, die was uh, die nog echt zoekende en een beetje druk. En op een gegeven moment uh, ging, ging zij ook weg. Toen ik acht jaar oud was, dus toen bleef oh. ik over met mijn vader en mijn zus. En. Um, ja, op zich probeerde mijn vader wel uh, moeder en vader tegelijk te zijn. Maar je merkt nu achteraf dat je wel een heel stuk gemist hebt. En vooral die moederliefde is gewoon heel belangrijk. Die geborgenheid, die, die uh, weet je dat ze, je zegt dat, dat je het waard bent en dat ze van je houdt. En weet je, op een gegeven moment uh, ja, dan gaat ze weg. En dan merk je dat ze al het andere belangrijker vindt. Dus uh, ze is hertrouwd en ze is naar een ander land gegaan. En ze was alleen maar zoekende, zoekende naar haar geluk. En uh, ja, daardoor voelde ik me wel afgewezen. Ja, dat lijkt me wel heel ingrijpend inderdaad. Als je moeder weggaat, als je acht jaar bent. Je was heel jong, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. I've done But because of who you are Ja, uh, yeah, Annette, je zei uh, dat je bent opgegroeid uh, in Suriname. En uh, yeah, ja, uh, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat beleefd? Uh, nou, het was wel leuk, want uh, ik uh, was dyslexisch en uh, ik zat op een uh, openbare school. Maar daar heb je 32 uh, andere kinderen en ik moest naar een kleinere school gaan. Dus toen is mijn vader gaan zoeken naar een school waar kleinere klassen zijn. Mm. En toen uh, kwamen we op een christelijke school. En uh, daar uh, waren ze aan het bidden. En uh, uh, daar ja, leerde ik het geloof kennen. Toen dacht ik van wauw, dit is wel mooi. Ik wil, ik wil meer hiervan en toen zei ze van ja je kan je laten dopen dus toen dacht ik van oh dat wil ik ook en uh, ja je kan uh, je kan doen en je kan communie doen en dan ging ik uh, zelf naar de kerk mijn vader die was atheist, die, uh, ja voor hem was het geloof niet belangrijk maar hij bracht me wel elke zondag naar de kerk en uh, ja, mijn moeder was er niet. Dus uh, ja, mijn vader en mijn zussen, die waren zondag gewoon thuis. En dan bracht hij me en haalde hij me. En dan ging ik uh, uh, vormsel doen. En ik was uh, misdienaar in de kerk. En ik vond het echt heel leuk. En dan had ik ook thuis had ik een soort van tafeltje met mijn bijbeltje. En mijn, mijn rozenkrantje. En dan ging ik soms gewoon... Uh, uh, ja, ik had het denk ik gehoord over stille tijd of over tijd met God. En dan ging ik liedjes zingen in mijn kamer. En, mm. Ja, dat vond ik was echt iets voor mij. Wat leuk, hoe oud was je toen? Ja, derde klas. Uh, dus dat is groep 5. Dan ben je uh, acht, negen. Mm. Oh, heel jong. Ja, ja, ja. ja. Ja, en toen op een gegeven moment, nu achteraf kan ik bedenken dat de Joven's getuigen bij me thuis kwamen. En die zeiden van, oh, maar hoe zit het nou bij die beelden? Ja, Maria het beeld en het beeld van Jezus. En, ja, maar jij mag toch geen um, beelden aanbieden? Toen dacht ik van, oh ja, dat is ook zo. En, uh, oh, je kent het onze vader. Ja, ja, ik ken het onze vader. Dus uh, ik, had, ik had onze vader opraten en zo. Toen zeiden van, ja, weet je wel wat je aan het bidden bent? Toen dacht ik, nee, ik weet eigenlijk niet wat, is wat, wat ik aan het bidden ben. Ja, het, het koninkrijk komen, wat is het koninkrijk dan? Dus we stelden allemaal van die vragen dat je aan het denken ging. En toen hadden ze een nieuwe afspraak gemaakt van, oké, okay, dan komen we over. Volgende keer komen we terug. Maar toen ze terugkwamen, toen was mijn vader daar heel boos op. Dus ze zei van, en jullie gaan weg en ik wil niks van jullie weten Dus ja, mijn vragen werden niet beantwoord En ik ging nog een keertje naar de, uh, naar de uh, pastoor toe Van uh, ja, hoe zit dat dan? Maar ik kreeg niet echt een goed antwoord Dus vanaf toen was ik zoekende Van ja, maar ik wil wel die God leren kennen van de Bijbel Die, die weet je, waar er geen beelden zijn En waar het, uh, waar het klopt en uh, waar het niet alleen maar gebeden zijn, maar dat je ook snapt wat je bidt. En dat je ook echt een relatie hebt met Jezus. Dat, dat daar zocht ik naar. En toen, uh, ja. In je puberteit. En uh, weet je, dan op een gegeven moment verwatert het een beetje. Toen kwam ik naar Nederland. Ben ik hier, ben ik zelf ook naar de uh, hervormde kerk gegaan. En naar de, weet je, naar de, de, de grote kerk. Maar daar is, zit iedereen met een jas aan. En ze kijken je aan als je binnenkomt. En het was niet heel warm of zo. Toen dacht ik ook van, ik denk niet dat dit de plek is waar. Ja, ik, voor mij kon ik hem niet ontmoeten op die plek. Dus ja, zoekende, zoekende, zoekende. Toen kwam ik weer in contact met Jehovensgetuigen. En toen dacht ik, oh ja, ja die die kennen de Bijbel wel heel goed. Toen ben ik naar Bijbelstudie gegaan. En ja twee jaar Bijbelstudie. Op een gegeven moment dan ken je een beetje de regeltjes en de wetjes. En dan dacht ik, van, nou ik wil ze wel laten, willen laten dopen. Maar ik woonde samen met mijn vriend. En dat mocht niet. Dus toen uh, moest ik het uitmaken met mijn vriend. En mijn familie die stond er niet achter. En mijn vriend stond er niet achter. Dus uh, dat was eigenlijk wel een... een ja, een, een strubbeling. En toen uh, bad mijn vriend van, ja heer, weet je, wat kan ik haar laten zien dat ze dit niet gaat doen? Want ik was wel heel vastberaden. En toen zei hij van, nou, ik, uh, toen ga, gaf God hem een boek over de jovensgetuigen. En toen uh, heb ik het boek gelezen en toen heb ik echt vanaf die dag zei ik echt van, oké okay, nee, ik wil echt niks te maken hebben met de jovensgetuigen. Het was gewoon, niet, uh, was gewoon geen fijne praktijken. Dus toen was ik weer zoekende naar God en naar Jezus. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik wil echt die liefde van Jezus. Ik wil niet, die wetten wet en die regels, dat maakt me niks uit. Ik wil Jezus leren kennen. En toen uh, ja, dacht ik van, nou, oh, wat ga ik doen? Toen dacht ik iets van, ik was toen student, studentenkerk. Utrecht, Ik woon in Utrecht.nl. Nou, dat bestond. Dus toen ben ik daar naar de kerk gegaan. En het was een hele kleine kerk. Maar daar heb ik bij alfa Cursus gedaan. Dan leer je Jezus kennen. Je leert de heilige geest kennen. Je leert God kennen. En toen dacht ik van, ja, dit is het. Dit is het. En ja. weet je, de liedjes zijn met de gitaar. En het is heel vrolijk. En uh, je, je ontmoet ook allemaal mensen die hetzelfde doel hadden. Door, ja, weet je van, oh ja, ja, Jezus. En samen bidden en zo. Dat vond ik helemaal fantastisch. Toen verhuisde ik voor mijn werk verhuisde ik naar Haarlem. En ja, daar moest je dus opnieuw een kerk vinden. Dus zag ik van, nou gaan we weer. Toen ik wegging, toen zei de voorganger daar van... nou ga maar naar de Scheltekerk. Dat is wel een uh, hele goede kerk. En dat deden we met kerst. Kerstdag gingen we naar, naar de kerk... En met mijn vriend. En uh, ja, toen kwam ik daar. En vanaf het begin dacht ik van... Wauw, dit is gewoon de kerk waar ik thuis word. En tot de dag van vandaag ben ik daar in die kerk. En het is echt een kerk waar je gewoon... Ja, echt thuis. Echt, echt een shelter gevoel. Dat je, weet je, je kent iedereen. En uh, je, ja, iedereen maakt een praatje met je. Ja, je voelt je geliefd. Je voelt je gewaardeerd. En weet je, God heeft zoveel mooie dingen... Uh, uh, zoveel genezing en zoveel blijdschap gegeven, waardoor ik, uh, ja, echt mijn plekje heb daar. Ja, het is een evangelische kerk, een pinkse gemeente eigenlijk, ja, he, kan je ja, zeggen? klopt. Ja. Uh, zie jij het verschil tussen pinkse gemeente, evangelische gemeente en de, bijvoorbeeld een hervormde gereformeerde kerk? Je, daar zat je eerst in zo'n soort kerk, begrijp ik? Een, een kleine kerk? Ja, ik uh, was in een, uh, wel is wel naar de hervormde kerk gegaan, uh, ja, sowieso zijn er daar gewoon wel heel veel oudere mensen. Dus ik miste ook het contact met jongere mensen. En ook de verdieping van de Bijbel. Dus uh, wie is Jezus en uh, wat is zijn plan met je? En hoe interpreteer je de Bijbel? En ik weet, ja, bij de katholieke kerk lazen we eigenlijk de Bijbel nooit. En dat was het altijd de taak van de voorganger of de priester om, uh, om dat uh, te vertellen. Maar nu kon ik echt zelf de Bijbel lezen en toen kon ik... Uh, dat je Jezus zelf leren kennen. Was je niet afhankelijk van een voorganger. En dan, mm. uh, uh, ja, nu merk ik gewoon heel veel op YouTube uh, filmpjes kijken. En artikelen op internet. Uh, en steeds nieuwe dingen ontdek je. Ja. Ja. En die Alpha cursus? De Alpha cursus, dat is uh, een cursus waarbij je uh, uh, s'avonds begint met een maaltijd. En dan uh, krijg je een stukje onderwijs en dan leer je ook uh, de heilige geest kennen en uh, leer je dat hij ook ge wil genezen. Dus uh, ja, dat is gewoon heel mooi om uh, dat mee te maken. Hmm. Ja. ja, dus dat, daar heb je echt heel veel van geleerd, van die Alpha Cursus en die ja. gemeente waar je dan nu komt. Ja, ja. En wat doe je zoal in deze gemeente? Um, ik heb heel veel cursussen gevolgd en uh, god stem verstaan en uh, uh, uh, ja, verschillende encounterweekenden. Dus elke keer meer kennis of een Bijbelstudie. En uh, ik ga elke om de week hebben we een, uh, een uh, medegroep en daar ontmoeten we elkaar. Dan uh, krijg je ook een stukje vriendschappen met uh, christenen, christelijke vrouwen. Dan ga je samen bidden. Maar je bent er ook voor elkaar. Dus als iemand verhuist, dan ga je samen helpen met verhuizen. Als iemand ziek is, dan breng je een soepje, een soepje naar die persoon. Dus ja. je hebt... Uh, je hebt uh, uh, gemeenschap met elkaar. Ja, ja. mensen hebben echt door de wijk ook contact met elkaar. Ja, ja, je hebt contact met elkaar en je ja. leeft met elkaar mee. Weet je, als iemand uh, een baan aan het zoeken is, weet je, dan ga je vragen: van... Oké, okay, hoe gaat het met een baan? Heb je al wat gevonden? Oh, misschien kan je dit proberen. Je denkt mee met elkaar. Dus dat is wel heel leuk. En hoe, hoe, hoe zit zo'n groep in elkaar? Zijn er veel uh, mensen in zo'n groep? Het verschilt. Ik uh, ben nu. Dan ook zeven jaar in, in een groep. En er komen mensen erbij. En dan gaan mensen eraf. En uh, oude mensen, jongere mensen. Dus uh, mensen die uh, lang in het geloof zijn. Mensen die pas in het geloof zijn. En dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. nee Oh ja. Ja, ja, ja. Nou wat goed. Dus je hebt daar echt wel je plekje gevonden. Ja, zeker. En ben je inmiddels ook gedoopt? Ja, ik ben <laughs> gedoopt. In de shelterkerk. Toen dacht ik echt direct van oké, okay, ik wil dopen. En... Uh, ja, ik ben getrouwd met mijn man en uh, ja. ja twee kindjes, dus dat is uh, heel leuk. Ja, een ja, hele ontwikkeling, hè? Ja. ja. En je man ja. is ook met het geloof bezig? Nou, hij gelooft wel, maar hij vindt de kerk nog niet zo belangrijk. Het is nog geen prioriteit. Dus ik ga met uh, mijn twee kinderen, ga ik dan elke zondag naar de kerk. Ja. En uh, ja, dat is... Aan de ene kant zou, het, zou ik het echt heel leuk vinden dat hij naast me zit. Aan de andere kant denk ik, nou ja, zo is het nu niet. En uh, gewoon wachten tot, uh, tot de tijd verandert. Of, uh, ja. Ja. ja. En de, de kinderen zitten dan naast je? Of hebben ze daar jeugdgroepen en zo Of kindercrash? Ja, ze hebben kindercrash. Dus uh, uh, mijn dochtertje die gaat naar de kindercrash. En uh, mijn jongetje die krijgt dan ook al een stukje onderwijs. Een stukje verhalen over de Bijbel. En dan uh, leren ze ook om te bidden... Dus uh, ja, ja, ik vind het wel heel belangrijk dat ze uh, het geloof uh, leren kennen vanaf jongs af. Hmm. En dat heb ik zelf nooit gehad, dus dat, ja. dat, dat gun je ze. Hmm. En uh, ja, aan de andere kant ook gewoon dat je een vader en een moeder hebt. En dat je samen de kinderen opbrengt en opgroeit. Dus uh, ja, ik probeer ze gewoon meer te geven dan ik gehad heb. Ja, dat is heel mooi. gelukt dan in dit, uh, dit ja. opzicht begrijp ja. ik. Ja. En, en, uh, ja, je had het ook over, dat je veel over genezing weet te vertellen, Vertel eens wonderen, genezing. Ja, nou op een gegeven moment uh, toen ik beval uh, was van mijn dochtertje, toen had ik uh, uh, huid op mijn handen en uh, de huisarts die zei van nou het is constitutioneel eczeem en je moet het uh, behandelen met uh, crème en cortison en het zal altijd terugkomen. Mm. En het was zo erg dat het soms gewoon echt open was. En dat, er, dat het ging bloeden en dat het dan wondjes waren. En op je handen is het gewoon heel vervelend. Want ik was mijn fysiotherapeut. Je handen heb je nodig. En je bent met de kinderen bezig. Heb je ook je handen nodig met de kinderen optillen en zo. Het deed heel veel pijn. En uh, ik zat soms gewoon te huilen. Dat ik uh, op mijn bed aan het huilen was. En het jeukt heel erg. En ik dacht van nee, weet je. God moet het echt genezen. Hij moet het echt genezen. En uh, we hebben er vaker voor gebeden en ja, wonderbaarlijk, op een gegeven moment was het weg. En weet je, ik kijk nu nog steeds naar mijn handen, soms, dat ik denk van, wauw, ik heb gewoon geen exeem meer. Ja. Dus uh, ja, dat is echt zo fijn. Mm. En jullie hebben er zelf voor gebeden, hè? Ja. Of, of binnen de gemeente, bedoel je? Ja. ja, binnen de gemeente, maar ook gewoon de meiden onderling. Ja, ja. ja met die ja. beide groepen. Uh, ja. ja, ook daar heb je geen ja. voorganger nodig. Je kan nee. gewoon zelf thuis bidden. Ja. En je kan met je vriendinnen bidden, dus uh, mm. ja, daar waar één of meer bij elkaar. En daar is de heilige geest en daar is er kracht. Ja. En uh, ja woorden hebben kracht. Dus op het moment dat je ook uh, woorden uitspreekt... dan uh, kan de heilige geest gaan werken. Hij gebruikt echt mensen. Mm -hmm. Dus uh, mensen moeten hun mond openmaken. En dan, uh, dan gaat het wat veranderen. Ja. In het bovennatuurlijke. Dan, uh, ja, dan kunnen de engelen gaan werken. En uh, ja, ja. En bidden jullie ook uh, buiten die uh, vrouwengroep... ook voor andere mensen misschien? Daar zijn we nog niet echt aan toegekomen. Het is wel iets dat we zouden willen. Maar uh, we zijn nu voornamelijk nog voor elkaar aan het bidden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ja, want dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, dat is, dat is ook wel spannend. Ja, ja. ja, om voor anderen te bidden. Ja. ja, ja, ja. Nou, mooi om te horen. En wat doen jullie zoal... Uh, uh, ja, hoe vaak komen jullie bij elkaar met die vrouwengroep bijvoorbeeld? En wat doen jullie dan? Hoe ziet zo'n dagavond eruit? Ja, eruit? ja, we komen om de week komen we bij elkaar. En dan uh, uh, op de donderdagavond. En dan beginnen we met koffie en thee. En uh, nou ja, hoe was je week? En heb je nog wat uh, leuks te vertellen? En dan uh, starten we met gebed en zang. Uh, en we hebben, nu hebben we ook inspiratieavonden. En dan zet je één persoon centraal. En die vertelt eigenlijk wat hun droom is. En wat ze, wat ze, willen, wat ze, willen, wat ze willen gaan doen voor, voor Jezus. En dan gaan we ervoor bidden. En dan zegenen we de persoon. En dan hopen we gewoon dat ze, dat, uh, dat ze daarmee aan de slag kunnen gaan. En zo hadden ze, uh, hadden ze mij ook in het uh, sterretje gezet. Dus ik mocht daar zitten. En uh, ze zeiden van, nou ja, weet je, wat, wat, wat zijn je dromen? Toen zei ik van, ja, weet je, ik wil zo graag mensen vertellen over Jezus. En... Uh, ja, en het is mooi dat ik nu een filmpje heb gemaakt... Ja. dat op internet staat... en dat ik nu ja, dit... Uh, uh, op dit radiostation uh, mag vertellen. Ja. En het is zo belangrijk dat je, je soms ook uh, mag vertellen van, aan mensen... van je bent niet de enige die problemen heeft... en die verdriet heeft gehad... en die uh, teleurstellingen heeft gehad... en dat Jezus dat allemaal wel uh, verandert... en dat hij uh, uh, ja, erin bij is. Dus... Uh, dat dat je niet alleen bent. Ja. ja, ja. Dus daar wil je zelf iets meer mee gaan doen nog. Want dat filmpje van jou dat staat op uh, YouTube of uh, te ja. vinden op Expedition Glory. Expedition Glory. En jouw naam is Annette Catalan. Anette, Anette Katiman. Katiman. Ja. Ja, ja. Dus als je dat intoet, dan krijg je mijn filmpje te zien. Ja, dan kan je jou ook nog zien. Ja. Dat is mooi. ja Zeg maken voor me. Dit is het laatste uur en ik spreek vandaag met Annette Katiman. Ken je had nog een bijzonder verhaal te vertellen, Annette, over je appartement, hoe dat gegaan is? Ja, ja want ik kwam werken in Haarlem en we woonden in Utrecht. En uh, voor mij was het best wel moeilijk om steeds uh, van Utrecht naar Haarlem te uh, rijden omdat ik in slaap viel. Ah. Dus uh, toen uh, ja, zocht ik naar een appartement in Haarlem... Maar uh, we waren niet ingeschreven in Haarlem en ja, we, ja, we hadden ook niet uh, het geld om echt een, een huurhuis te nemen zonder dat je ingeschreven bent bij een sociale woning. En op een gegeven moment toen uh, zei een collegaatje van, hé, hey, van de stichting hebben we nog appartementen. En er komt net een mailtje binnen, dus je kan reageren. Dus ik snel gereageerd. Bleek dat ik de tweede persoon was die gereageerd had. En tegen de tijd dat we mochten gaan kijken naar de woningen, toen was de persoon die als eerst gereageerd had was op vakantie. Dus ik was degene die mocht... Uh, ...beslissen of ik het appartement wel of niet wil. Ja, dus je was de eerste kandidaat eigenlijk. Ik was de eerste kandidaat geworden... ...zonder dat ik was ingeschreven bij de sociale woning. En het was echt gewoon een heel betaalbare woning, appartement. En het leuke ervan was ook nog... ...dat mijn man die ging in november werken... ...en in november kregen we uh, de woning... ...en je moet uh, je salaristrookjes van de afgelopen periode... ...dat je één salaris hebt... En we hadden alleen maar één salaris. En uh, dus ik kon ook gewoon alleen daar één salaris overhandigen. Maar daardoor maar daarna had hij wel een baan. Dus op het moment dat we het appartement kregen, uh, was ik alleen maar aan het werk. Dus daardoor hebben we het gekregen. Ja. En anders als hij al eerder zou gaan werken, dan zouden we het appartement niet kunnen krijgen. Ja, dus dat is wel heel bijzonder gegaan allemaal. Hè? Ja, ja, dat ja. is wel heel mooi. Ja, zeker. Ja, we hadden het net even over uh, je dromen en je relatie met Jezus. En uh, ja, hoe zie je dat uh, die relatie met Jezus en in verband met uh, ja, dat, dat je toch dat stuk moest verwerken uit je leven van dat je moeder je had verlaten in feite met acht jaar. Hè? Ja, ja. Hoe, hoe heb je dat opgelost voor jezelf? Uh, nou ja, ik was een, een meisje die onzeker was. Uh, van, weet je, ben ik wel mooi en uh, uh, vinden mensen me wel leuk. En steeds had, had ik het nodig, die bevestiging. Ah. Dus uh, uh, van, uh, van vriendinnen of, uh, uh, weet je, steeds was ik op zoek naar die bevestiging van, uh, ben ik nou wel leuk. En... Uh, ja, totdat ik Jezus beter leerde kennen. En dat hij zei van, weet je, ik vind je leuk. En ik heb je gemaakt. En mm. je bent heel speciaal voor mij. En daardoor kwam er wel een stukje rust in me. Want uh, ik was heel kritisch aan mezelf. Dus ik was niet goed genoeg voor mezelf. Maar ik vond het ook heel moeilijk om, uh, dat andere, mensen, uh, om andere mensen goed genoeg te vinden. Mm. Dus ik was ook... Uh, ja, vaak chagrijnig en heel veel boos. Boos op mezelf, maar ook boos op anderen, ook boos op mijn vriend. En uh, ja, al uit ik het niet altijd. Ik had wel altijd een stukje boosheid in mij. Waar kwam dat dan vandaan, denk je? Ja. Door... Ja, op een gegeven moment een opening te hebben voor boze geesten. En dat, dat woord zegt het al, boos. Dus ja, dat je dan toch uh, ja, door. Uh, misschien door uh, generaties eerder of zo dat je ja je weet het eigenlijk niet precies maar ik merk nu wel dat ik gewoon een stukje minder boos ben en ja. eens word je boos op de kinderen of op mijn man maar het is echt vele malen minder en uh, ja. het is gewoon goed en uh, ik heb niet steeds die bevestiging nodig en uh, ik voel me niet steeds eenzaam ja ja, ja dus het gevoel is gewoon daardoor uh, veranderd mm -hmm. en hoe ga je nu om met boosheid of bitterheid of iets als er toch misschien iets naar boven komt, hoe doe je dat dan? Ja, direct vergeven. Echt op het moment dat ik een uh, lelijk mailtje krijg of een lelijke opmerking van iemand. Echt gelijk erachteraan de persoon vergeven en soms uh, meerdere keren. En uh, ik merk dat ik daardoor wel weer in de rust terechtkom. En dat ik niet steeds eraan hoef te denken. Want ik weet nog dat ik uh, vroeger echt aan het malen was. Van ja, zij heeft dat gedaan en ik heb toen dit gezegd. En uh, dat je steeds het, uh, het, het gesprek, zeg maar de rechtvaardiging, uh, steeds probeert. Van ja, maar ik heb gelijk en zij heeft niet gelijk en, uh, of hij heeft gelijk. Of, of weet je dat je steeds een beetje het gevecht aangaat? En nu in gedachten. Eenmaal een, in gedachten. Ja. En dat je ook gewoon de ruzie aangaat met de persoon, weet je wel, van ja, maar ja, je hebt me drie dagen niet gebeld, uh, je zou me zeker niet leuk vinden, en uh, waarom, waarom hoor ik niks van je? En dat ik nu gewoon de persoon vergeef, en dat ik denk van, nou ja, weet je, als de persoon uh, daar me wil bellen of me niet wil bellen, dat maakt niet meer uit, zeg maar, ik hoef daar niet meer uh, in bevestigd te worden. Ja, je hoeft je niet meer druk om te maken dan en over na te denken. Je ja. weet gewoon, Jezus houdt van me. Ja, Ook al ik zou die persoon jezus... me niet meer willen zien, zeg maar. Ja, ja, ja ik weet dat Jezus van me houdt. Hm. En dat is, dat is genoeg. Hm. En vroeger was dat echt niet genoeg. Ik moest heel veel vriendinnen hebben. En ik moest heel veel contacten hebben. En ik kon niet ja. alleen zijn. Ik, uh, ik kon niet gewoon alleen een boek lezen of zo. Ik moest steeds maar bezig zijn. En steeds maar in contact met mensen zijn. En... Uh, ja. Ja, het is die onrust, die. die uh, ja, dat uh, is gewoon anders nu. Ja, dus je hebt bij Jezus echt je rust gevonden. Ja. En door ja. de Bijbel te lezen verander je eigenlijk ook in je reacties of in je denken. In je denken, ja. ja. Ja, ja, ja. Je denken verandert. Uh -huh. Ja. En uh, ja, je hebt zo'n. Uh, weet je, eerst heb je je gedachten en daarna heb je je emoties. En ...van je emoties ga je ook dingen doen, daar kom je daden uit. En het is zo belangrijk dat je je denken verandert... ...en in de Bijbel staat er ook, weet je... ...hoe belangrijk denken is, dat wat je denkt, dat ben je. En, uh, ja, en zo kan je emoties veranderen. Want ja, emoties, daar, daar kan je bijna niks mee. Dat is gewoon zo. Mm. En dan kan je daardoor ook je daden veranderen. Dus ja, soms werd ik ook gewoon boos op mezelf. Waarom ben ik zo lelijk? Waarom doe ik zo lelijk? Mm. En... Ja, nu kan ik gewoon weten van ja, maar ik heb lelijk gedacht. Dus als dus je het eigenlijk daar gaat veranderen. Ja, ken je dat boek van Joyce Meyer misschien? Ja. Ja, dat is mooi hè. Hoe is de titel ook weer? Strijd in je Denken. Strijd in je Denken. Ja, dat is een geweldig boek als mensen misschien die luisteren ook last hebben van negatieve gedachten of minderwaardigheid of iets. Ja, dat, dat Jezus, die kan je gedachten helemaal veranderen. En Joyce Meyer is ook een vrouw die zo'n boek daarover geschreven heeft, die heel veel heeft meegemaakt. Ja, ja. En die, die dacht, gedachten zijn veranderd door Gods liefde. Ja, zeker. Ja, ja, ze zegt, en door de Bijbel, hè? Ja, ja, ja. Maar jij kent haar ook. Ja, of ze op televisie misschien. Ja, ze is echt een fan van me, omdat zij ook gewoon ja. soms dan verhalen vertellen dat ze boos was <laughs> en dat ze bitter was. En, uh, ja, dat ik dacht van, oh ja, weet je, ik wil het ook anders. En als zij het kan, dan kan ik het ook. Ja, en daardoor heb je ook leren, anders leren omgaan met mensen. Met je moeder waarschijnlijk ook. Ja, met mijn moeder ook. Ja, ja. ja, ja. steeds vergeven. En uh, mm -hmm. ja, genade. Uh, het woord genade, weet je. Van je krijgt iets ja. wat je niet verdient. En dan is het uh, zo belangrijk om het ook aan andere mensen te geven. Mm. Ja. En hoe is dat nu? Uh, heb je nog contact met je moeder misschien? Want je bent nu alweer een stuk ouder natuurlijk. Ja, ik ben nu 32 en uh, ik merk dat het, uh, ja, God die verandert dat gewoon. Dus uh, ik ja. had uh, de hele tijd weinig contact met haar en ik had elke keer de teleurstelling. Want dan, nee, dan denk je van oké, okay, ik ga mijn hart weer openstellen en dan, en dan gebeurde er weer wat waardoor je ruzies krijgt. En We bleven wel contact met elkaar houden, maar het was niet makkelijk. Maar uh, zij is nu ook gewoon Christen en uh, ja. ja, ze komt volgende week komt ze bij ons thuis. En ze is heel lief met de kleinkinderen. Ja. En daardoor merk je dat ze de tijd die ze gemist heeft met ons, dat ze die wel inhaalt met de kinderen, met de kleinkinderen. Dus uh, ja. dat ze, dan gaat ze voor ze zorgen. En dan kunnen wij lekker op pad gaan, want we hebben ja. hier geen familie. Dus ja. dan uh, ja, heb je altijd natuurlijk een probleem met oppassen. En als je ziek bent, waar gaan de kinderen? Waar ga jij heen? Eventjes een weekendje weg of zo? En dan komt ze uit Schotland, we woont in Schotland, dan komt ze uit Schotland over. Ja. En dan gaat ze lekker tutten met de kinderen en dan kunnen wij ja. ook gewoon onze, onze dingetjes doen. Dus dat is wel ja. heel lief dat ze, dan gaat ze koken, dan uh, ja, helpt ze met de huishouding. Dus uh, nu heb ik wel echt een uh, leuke band met haar opgebouwd. Ja, ja. De dus die relatie is eigenlijk ja, toch hersteld, als ik ja. het zo begrijp. Ja. Ja. Heb jij kunnen vergeven? Of hoe heb je dat gedaan? Ja, dat gaat denk ik in fases. Dat gaat echt in fases. Ik had echt, uh, toen ik hier kwam studeren, dan uh, woonden ze in, uh, in Schotland... Ja, dan uh, uh, ben je gewoon boos en je snapt het niet. En toen zei ze tegen me van... Ja, weet je, als jij eens later kinderen krijgt... dan zal je het wel snappen waarom ik, dat ik weg ben gegaan... en dat ik die keus moest maken. Dan dacht ik van, ja, dat is, dat is eigenlijk een, een slappe, sla, slappe excuus. Waarom kan je het niet nu uitleggen? Maar toen ik mijn zoontje in mijn handen had... toen dacht ik van... Ja, weet je, ik kan me niet voorstellen dat je het kindje uh, uh, moet laten... Uh, dus er zal wel echt een heel diep gat in jezelf zijn. Een heel diep verdriet zijn. Dat je denkt dat het belangrijk is om, om daarvan weg te gaan. Dus echt zo op zoek naar liefde. Op zoek naar geluk. En uh, ja, toch op de, misschien op de verkeerde plaatsen gezocht. Maar uiteindelijk toch terechtgekomen bij Jezus. Dus dat uh, is wel mooi om, uh, ja, om te merken dat echt vergeven, ja, dat, is, dat gaat geleidelijk aan. Uh, dus... Op een gegeven moment uh, zei ik tegen haar van uh, ja, en als ik uh, was ik een keertje boos. En dan zei ik van ja, en als je kinderen hebt dan ga je echt niet voor ze mogen oppassen. En uh, ja, nu doet ze dat. En nu is het gewoon helemaal prima, maar uh, ja, steeds weer opnieuw, uh, beetje bij beetje vergeven. Dat ze ook gewoon haar ja, fouten of haar de tekortkomingen heeft. En dat je ook merkt van je bent zelf ook niet perfect. Je bent zelf ook. Uh, uh, je, ik, ik maak zelf ook fouten. En ik zou ja. ook zelf fouten maken ten opzichte van de kinderen. Dus uh, ja, we zijn allemaal niet volmaakt. Dus het is zo belangrijk dat we terug gaan bij Jezus. En dat we vergeven. Vergeven is echt een van de belangrijkste dingen. Mm -hmm. ja. ja, en dat is, dat is voor jou ook heel belangrijk geworden. Omdat je hebt dus Jezus leren kennen. Kun je daar iets over vertellen? Van wie is Jezus voor jou? Uh, Jezus is eigenlijk een persoon. Hij is uh, mijn vriend, mijn vader... Maar ook mijn moeder, hij is, uh, weet je, hij, hij is bij me, dicht bij me. Ik uh, kan altijd met hem kletsen uh, als ik het leuk heb, maar ook als ik uh, het, het niet leuk heb en verdrietig ben. Dus uh, er is altijd een lijntje met hem. En uh, ja, vroeger dacht ik van ja, als je zondag dan, uh, gaat dat lijntje... Door en dan heb je geen contact met hem. En dan moet je eerst vergeving vragen en zo. En hoe meer kennis je krijgt over het uh, geloof en over de Bijbel. Dat je ontdekt van nee, weet je, hij is altijd bij je. En hij heeft je gemaakt. Hij weet precies hoeveel haren je op je hoofd hebt. En hij houdt van je. En uh, weet je, voordat de wereld er was, had hij al een plan met ons. Dus daardoor heb je, uh, ja, de band wordt steeds sterker met hem en uh, ja dat is wel mooi en, weet je, hij praat met je, hij vertelt je wat hij van je vindt en uh, wat hij van je wil weet je? dus dat is wel gewoon heel mooi om uh, mee te maken en uh, ja, hoe zie je nu verder je toekomst je, toekomst, uh, je werkt uh, als fysiotherapeute zou je dat willen blijven doen of zou je iets anders willen doen of hoe zie je je toekomst met de kinderen met je gezin ja nou, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, mijn tijd aan mijn kinderen te geven uh, ...en zeg maar... ...die onrust die mijn moeder heeft... ...die ken ik wel... ...dat je zoveel andere dingen wil doen... ...en dan, dan moet ik wel steeds opnieuw teruggebracht worden... ...van nee, ik ben moeder... En ik ben werknemer en ik ben echtgenoot, zeg maar. Dat je steeds weer denkt van, oké, okay, wat, wat zijn je doelen? Dus om de dingetjes klein te houden. En de rust en de vrede is gewoon heel belangrijk in mij. Want ik wil echt uh, de hele wereld veranderen in twee, uh, twee, in twee woorden. En uh, ik, ik wil heel snel zijn, dus uh, de ongedurigheid... Uh, in mijn denken, ja, dan is het gewoon belangrijk om mezelf weer steeds terug te brengen. En gelukkig helpen mijn mannen me daarbij. Dan zegt hij van: Oké, okay, je zou dat willen, maar wanneer, wanneer ga je dat doen dan? weet je wel. Maar ja, als de kinderen wat groter zijn en ze kunnen ook gewoon hun eigen ding doen en je merkt dat je meer tijd hebt, ja, dan zou ik veel meer willen doen met het geloof. En uh, ja, veel meer mensen willen helpen en uh, vrouwen willen helpen, daar heb ik wel echt een, een zwak voor. En, uh, ja, er is dus bijvoorbeeld een verhaal in de Bijbel over een bloedvloeiende vrouw. Die, uh, die was dus altijd ongesteld en uh, ja. die verloor bloed. En in die tijd was het echt dat je onderheid bent. Dus dat, uh, dat je haar niet mag aanraken, je mag geen contact met haar hebben. Dus ja. ze voelde zich altijd afgewezen, altijd eenzaam. En dat Jezus haar genas. Maar ja, ik wil er gewoon zijn voor die bloedvloeiende vrouw. Die vrouw die eigenlijk door de ja. maatschappij afgestoten wordt. En diegene recht heeft om te leven, om uh, zich te ontwikkelen om uh, uh, tot haar doel te komen met Jezus. En ja, die, die vrouwen zou ik zo graag willen helpen. Hm. Ja, dus dat is jouw droom eigenlijk uh, in ja. de toekomst, om te kunnen doen. En zou je dat dan even uit jezelf willen doen met je beroep of op een andere manier? Nou, ik denk dat voornamelijk God uh, bepaalde deuren gaat openzetten. Waardoor ja. je het niet uit je eigen krachten doet. En ik merk dat ik wel vaker dingen dacht van... Oké, okay, dat ga ik doen. En dan uh, ga ik alles organiseren. En dan kost het je moeite. Het kost je energie. En het levert niks op. En ja. nu ontdek ik steeds meer dat uh, je gewoon bij hem moet zijn, bij hem moet rusten en naar hem moet luisteren. En als hij dingen op je pad brengt, dan kost het echt geen energie en dan gaat het gewoon zo makkelijk. En dan regelt hij wel de afspraken en hij regelt wel de financiën waardoor ja. dingen mogelijk zijn. En dat is gewoon, uh, dus daar, om daar gewoon sensitief voor te worden, voor zijn stem. Ja, ja, ja. ja zo kan God zichzelf leiden hè, op de wegen die hij wil dat je gaat. Dat is mooi, hè? Ja. Nou, heel hartelijk bedankt voor dat interview. Zeker. En uh, nou, een hele fijne dag. Ja. En een goede toekomst met je gezin ook. Ja, ja dank je wel. het laatste uur. Mocht u meer willen weten over het christelijk geloof, elke zondag om tien uur morgens komen we als evangelische gelovigen samen in de pizzeria Bino aan de Haltestraat 62B. U bent van harte welkom. Verder houden we elke maandagmiddag van twee tot half vijf een healing service. Bent u ziek of heeft u een probleem? Wij, de medewerkers van het Huis van Gebed Zandvoort, willen graag voor u bidden.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 u kunt natuurlijk ook onze website bezoeken www.gebedsandvoort.nl. Www Tot slot willen wij u hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma en wij wensen u Gods zegen toe.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 I see you